Jopboot met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in Turkije de stembureaus. 57 miljoen Turken stemden vandaag in een referendum... over meer macht voor de president. Als de meerderheid van de kiezers ja zegt, kan president Erdogan... mits hij wordt gekozen tot 2029 aan de macht blijven. In het oosten van het land zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij bij een stembureau. Er zou geschoten zijn door twee groepen met verschillende politieke opvattingen. Rond acht uur vanavond, Nederlandse tijd, worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht. De Afghaanse oud-president Karzai heeft felle kritiek op zijn opvolger. Dat Afghanistan toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de grootste conventionele bom noemt hij verraad. Donderdag dropten de Verenigde Staten de grootste niet-nucleaire bom uit het arsenaal. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn daarbij bijna 100 mensen omgekomen. Karzai vindt het onbegrijpelijk dat zijn land de Amerikanen toestemming heeft gegeven om het land te bombarderen met een apparaat dat net zo sterk is als een atoombom. Wilrenster Anna van der Breggen heeft de vierde editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. De 26-jarige Olympisch kampioene reed zeven kilometer voor de finish weg uit een kopgroepje van vijf vrouwen. Van der Breggen hield stand op de Kouwberg, het vlakke stuk daarna, en kwam uiteindelijk solo over de streep. Haar boelsploeggenote Elisabeth Denjan werd tweede voor de Poolse Katarzyna Niviadoma. anne Annemiek van Vleuten eindigde als vierde. Het is voor het eerst sinds 2003 dat ook de vrouwen weer de Amstel Gold Race rijden. In de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles uit verloren van Willem II. Het werd 2-0. Daarmee komt voor heggersluiter Go Ahead de degradatie uit de Eredivisie steeds dichterbij. Door de nederlaag staan de club uit Deventer nog met drie wedstrijden te spelen. Vijf punten achter op de nummer 17 NEC. Willem II houdt dankzij de zegen hoop op de play-offs om Europees voetbal. Het vier wisselen bewolkt en vooral in de oostelijke helft buien. In het noorden en westen vaker zon. Bij een stevige noordwestelijke wind is het 10 graden. Morgen opnieuw fris. Zon en wolken wisselen elkaar af. En er is kans op een enkele bui. Temperatuur morgen, tweede paasdag, tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...staat file tussen Knauw.nl en de Bunschoten 4 kilometer...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 Dat was de eerste plaats van het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Oh, wat was het heerlijk jaar uit? 1970. Krabby Appleton met Go Back. Goed, het is 7 over 4. De tussenstanden zijn nog steeds. Feyenoord tegen FC Utrecht 1-0. En zich Groningen tegen Paxwolle 4-1. Hebben we hebben zometeen nog sport. We hebben natuurlijk Willem van Densen die wat over de paardenraces vertelt. En natuurlijk een lekker muziek tot aan vijf uur vandaag. Dat doen we nu met de Elements of the Universe: Earth, Wind, and Fire. Met fantasy.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 Closing time I was holding a hand Her hand was holding mine Our cold spoke, smell Of smoke, whiskey and wine we fill up her lungs With the cold air of the night I walked her home Then she took me inside To finish some Doritos And another bottle of wine I swear I'm gonna put you In a song that I write About a Galway girl On a perfect night She played the fiddle In an Irish band But she fell in love With an Englishman Kissed her on the neck And then I took her By the hands A baby I just wanna dance My pretty little Galway girl I'm De nieuwe single van uh, Edje Sheeran en die heet Galway Girl. Girls. CFM, Race Radio Pit Report, Pit Report en daar gaan we weer naar het noorden van Zandvoort. Het circuitpark Zandvoort daar zit uh, of sta je Willem? Zit je of sta je? Ik sta op dit moment. Je staat. Ik heb net gezeten, maar nu sta ik weer. Ja. Nee. Kijk ja, ja, uh. ja, maar uh, Circuitpark Zandvoort. We uh, bezig zijn met uh, eigenlijk de laatste paar minuten van de S. TWC uh, ja. en dat, uh, ja, een race over 50 minuten met 16 auto's. We uh, waren gestart, we waren uh, van 13 nog rijden. Spectakel. Een beetje uh, spectakel. zouteloos uh, race oh. eigenlijk. En, uh, ja, we hebben, uh, zoals ik al zei, uh, 50 minuten. 10 voor half uh, 5 is dat, valt uh, de finishvlag. Maar zoals het nu naar uitziet, uh, is het. Uh, Jan, nee, uh, Koen de Wit, uh, die de race gaat binnen voor Jan Visser Met op een derde plaats uh, Konijnenberg. En dat uh, ligt er allemaal ver uit elkaar. Dus in die laatste uh, paar minuten verwacht ik niet echt spektakel meer in deze uh, klasse. Spectakel spektakel uh, krijgen we hopelijk nog wel uh, later op de dag. We krijgen nog één race uh, hierna. Dat is de truckrace. En die is volgens planning vijf uh, over alle vijf uh, dat hij van start gaat. En, uh, Laten we hopen dat we daar nog een beetje spektakel gaan zien. Dat hoop ik ook, uh, Willem, want uh, anders is het een zouteloze race deel 2. Ja, nou ja, er valt altijd wel iets te zien waarvan je zegt leuk, aardig, mooi. Maar ja, we willen het mooi afsluiten vandaag. En uh, ja, de trucks uh, is er ook alles aan gelegen om dat uh, nog even te laten zien aan de mensen die nog aanwezig zijn. Op spier, dat er ook met de uh, trucs leuk en mooi gereisd kan worden. Ja, dus ik wil altijd weer te denken aan vroeger. De, was het ook weer de, de truckfestival? Ja, die hebben we heel lang geleden Heel lang geleden. Ja. Ja, ja, Maar we zijn oud Willem, hè? Nou, ja. Okay. Ik ben oud, oké. Okay. Ja. <laughs> Jij bent een jongen. Uh, nou ja, was maar zo'n feest. <laughs> nee, maar goed... Uh... De trucks in het verleden hadden ze ook. Toen werd er op een kort baantje gereden. Nu maken ze gebruik van het hele circuit. Alleen wel richting vlak. Daar is een chicane. Die ligt daar. En die wordt gebruikt door de truck. Zodat ze niet met al te hoge snelheid richting schijfvlak gaan. Want mocht het daar fout gaan. En zijn trucks komt eraan zeilen. Ja, dan dendert die wel door. En dat is uiteraard niet te bedoelen. Oké. Okay. Nou, nee, dat zo meteen allemaal. Ik uh, spreek hier rond 10 uh, voor 5 uur trouwens. Sluitstuk van de Paraschraces. Dankjewel Willem voor nu. Ah, Oké, okay. tot zo. Tot zo. Willem van Lintzen, onze razende reporter op het Soekiepark Zandvoort. En voor de derde keer de... had ik hem al ingestart. Maar nu is hij hier echt. ...Pieter Schilling. Geurig, leursken, leust. Oftewel, Major Tam. Vriendelijk door de check. Steedt hij daar en wacht het op de start. Alles klaar, de experten schrijven zich hoe hat dann nog ein paar Fragen, doch Der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt die Welt auf den anderen. Jeder weiß genau, was vor ihm abhängt, jeder ist im Stress. De Zero's, Planet Funk, Chase The Sun... daarvoor Pieter Schilling, Vuurlijk Leuske Leus... tot wel Major Tom. Nog uh, twee sportberichten liggen op jou te wachten. De Tsjechische Marketa von Drusova... heeft verrassend de finale bereikt van de hardcore toernooi... in het Zwitserse Biel... De qualifier, 7 jaar oud pas, wees in de halffinale haar als eerste geplaatste landgenote Barbora Strijkova met 7-6-6-2 terug. Van Drouzava, de uh, nummer 233 van de wereld, kwam in de eerste set terug van een 5-2 achterstand. En overleefde zelfs een setpoint. In de tweede set pakte ze bij 2-2 vier games op rij. De tiener die pas voor de tweede keer een toernooi op het uh, WTA-niveau speelt, stuitte in haar eerste finale op de ...esse Anet Kantovaid, die ook haar debuut maakte in de WTA-finale. De 21-jarige Kantovaid klopte qualifier Alexandra Sasnovich uit Oekraïne... ...met 4, 6, 6, 4 en 7, 5. Op de WTA-tour is er ook nog steeds ruimte voor oudjes zoals Francesca Tiavone. De 36-jarige Italiaanse voegde in het Colombiaanse Bogota... ...een achtse titel aan haar totaal toe door Lara... Arroa Barrena te verslaan met 6-4-7-5. De 11-jarige jongere Spaanse in 2012 nog winnares in Bogota. Leefde meteen naar de eerste zilver servicebeurt in. Ze brak op 5-3 nog wel terug, maar kwam daarna opnieuw in de problemen. Arroa Barrena, die werkte twee zet-points nog weg, maar een de derde niet. in de tweede zet... Plaatste de Spaanse de eerste breken, maar op 3-5 en 4-5 bleken vier setpoints aan haar niet besteed. Tiavone kwam langs zij en maakte het op haar eerste midspoint gewoon af. Golfer Joe Sluiten heeft in de derde ronde van de trooi om de trofee Hattan 2 in Rabat progressie geboekt. De Zuid-Hollander begon als 40ste en klopt na een ronde van min 2 naar de 22 ste plaats. Het spel van Luiten was iets stabieler dan de eerste twee dagen. Hij liet ditmaal weliswaar geen eagle toon noteren... maar hij hoefde ook geen double bokeh toe te staan. Wel wies op de Luiten vijf birdies af met drie bokies en Luiten um, bracht zijn totaal op min één. Hij heeft een achterstand van zeven slagen op Paul Dunn. De Ier die in 69 slagen het clubluis bereikte... heeft één slag voorsprong op de Italiaan Renato Paratore. Weet je dat ook weer, hè? We gaan terug in de tijd... De tijd dat er allemaal uh, films waren met dance. Irene Cara, Flashdance. First when there's nothing but a slow glowing dream That your feel seems to hide deep inside your mind all alone What? ...en de tantrums money grabber... ...voor Arwen Kara Dance ...met What a Feeling. Dat nou, is uh, de twee wedstrijden die om uh, half drie zijn gestart... Uh, ...zijn voorbij. Feyenoord wint met 2-0 van FC Utrecht... ...en uh, FC Groningen wint met de grote zegen van uh, Pek Zwolle. Daar werd het 5-1... Uh, dan zeggen wij... We... ZFM Westkust weerbericht. Ik had niet scherp staan. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oostelijke helft van het land vallen buien. In het noorden en westen schijnt vaker de zon. De noordwestenwind wind is stevig en koud. 3 tot 5 graden. Het is ongeveer een graadje of 10. Kolen nacht valt verspreid over het land. Wat regen of motregen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden met lokaal of worst aan de grond. Paasmaandag schijnt geregeld de zon, maar dat komt ook tot enkele buien. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Na maandag is er dinsdag nog een buienkans, maar de rest van de week blijft het droog... en dankzij een hoge drukgebied boven onze streken. Bovendien schijnt de zon flink, maar de wind waait uit het noord tot noordoosten... en daardoor wordt het niet warm... De maxima komen uit op waarde tussen de 9 en 11 graden. En in de nachten koelt het af naar waarde dicht bij het vriespunt. Met kans op worst aan de grond. Ja, auw, zou je bijna zeggen. Ja. Dat is over het weer. Nu Mantel Jordan. believe. But her love is true Oh, Standing on the dance floor While she tricking You are all I want, girl She's a chicken We might be together But love is missing Girl, I want you Ja, is In de begintijd van 7 uh, was dit wel uh, vet hit K7 of K7. Met uh, Come Baby Come, Baby Baby Come, Come. En voor Montel Jordan met Get It On Tonight. Voor Zandvoort en de regio. Even wat Zandvoorts nieuws. De bibliotheek Zandvoort gaat met studie Max huiswerkbegeleiding aanbieden. Vanaf woensdag 3 mei geeft deze stichting elke woensdagmiddag van 1 tot 5 bijles aan leerlingen van de basisschool in de Zandvoortse bibliotheek aan de Louis Davis Carré nummer 1 in Zandvoort. Stichting StudieMax verzorgt in Nederland onder meer bijlessen voor kinderen van financieel minder daadkrachtige ouders. De bijlessen zijn niet alleen voor deze doelgroep, want de stichting wil ook de tijd nemen voor elke leerling. Zo krijgt StudieMax elke dag het verzoek van ouders om hun kinderen aan te melden voor extra huiswerkbegeleiding in de bibliotheek. Volgens de stichting gaat het soms mis op school, maar is de begeleiding ook bedoeld voor een extra steuntje in de rug... De werkwijze van de stichting is dat zij drie aandachtsgebieden aangeven. En daar gaat de stichting dan mee aan de slag. Zo komt een kwart van de StudiMax leerlingen voor taal. En bijna drie kwart van de StudiMax leerlingen komt voor rekenen of begrijpend lezen. Studievaardigheden, een echt onderdeel van de bovenbouw, wordt daar door praktisch alle achtste groepers als stuijruikelblok ervaren. Aan alle onderdelen besteedt StudiMax veel aandacht. Volgens cijfers van de stichting heeft meer dan 75 van de leerlingen zijn of haar middelbare schooladvies... kunnen verstevigen of kunnen verbeteren. Voor veel kinderen is de bibliotheek een vertrouwde omgeving... met lees- en studieboeken en een directe toegang tot informatie. StudiMax werkt bij leerlingen in het basisonderwijs aan... een betere werkhouding, en een goede basis om de lesstof... die steeds moeilijker wordt te kunnen en willen volgen. StudiMax gaat terug in de lesstof, werkt met oefenbladen... en concrete materialen om de basisstof bij te spijkeren. Naast Verbetering van basisvaardigheden en vergroting van het zelfvertrouwen zijn inzet en motivatie. of het gebrek daarvan? Punt van aandacht. Tijdens een intakegesprek kijkt StudieMax waar hulp nodig is. Op www.studiemax.nl is er meer te lezen over de huiswerkbegeleiding. en hoe ouders hun kinderen kunnen inschrijven. Kijk daarvoor onder Haarlem bij locatie Zandvoort. Dan een volgend evenement is het British Festival. Volgens de beste Britse traditie is het centrale tijdens de komende pop-up weekend. Dat is de bedoeling van een concept... ...wat medewerkers van de VVV Zandvoort... ...en de gemeente Zandvoort hebben ontwikkeld. Eerder heeft de Zandvoortse VVV... ...met de gemeente dat idee al uitgerold... ...tijdens een informatieavond... ...over het pop-up weekend. En tijdens het weekend van 7, 8 en 9 juli... ...is in Zandvoort het British Race Festival... ...in a great British tradition... Of gewoon British Festival is het gewoon trouwens. Volgens de VVV en de gemeente is dit het eerste evenement... wat de medewerkers van zowel de VVV als de gemeente hebben neergezet. En voor dit festival is een speciaal pop-up Zandvoort-team opgericht... die ook bestaat uit medewerkers van de eerder genoemde uh, organisaties. De bedoeling is dat medewerkers in samenwerking met Zandvoorts en de ondernemers... de activiteiten in dat weekend verder gaan uitrollen. De eerste plannen voor het British Festival in Zandvoort... zijn in februari tijdens een informatieavond al wereldkundig gemaakt. En op die speciale ondernemersavond van maandag 6 februari hebben de VVV en de gemeente Zandvoort het concept door het pop-up Zandvoort team gepresenteerd. En daarna is er de mogelijkheid geweest dat ondernemers zich kunnen aanmelden om de organisatie van diverse deelactiviteiten voor het festival op zich te nemen. Veel ondernemers hebben activiteiten opgepakt uit het door het pop-up team ontwikkelde concept uh, en zijn met eigen Britse ideeën gekomen. Dat het niet helemaal vanzelf gaat. Blijkt wel dat uh, wat de verschillende medewerkers voor het komende poppenweekend hebben gedaan. Achter de schermen is hard gewerkt bij het optuigen van het British Festival. De huistraal is bepaald. Social media kanalen zijn aangemaakt. En de eerste stappen naar een speciale website zijn gemaakt. Daarnaast is het pop-up team Zandvoort een samenwerking aangegaan met externe partners. Zo juicht het team de toeristische organisatie Visit Britain... voor Groot-Brittannië het evenement van harte toe en wil gaan samenwerken. Op korte termijn komt een speciale website voor het British Festival... met door op het programma en de verhalen achter de activiteiten. Op de website van VVV Zandvoort is in de tussentijd ook op Facebook-pagina van British Festival uh, Facebook allerlei nieuwtjes en updates... Het pop-up weekend heeft zich van een weekend waarin alles mag doorontwikkeld naar een evenement met veel creatieve kansen voor ondernemers met een grootschalig karakter. Als het aan de organisatoren ligt, zal deze benadering ook voor toekomstige evenementen plaatsvinden. British Festival dus, 6, 7 en 8 juli hier in Zandvoort. Hier is trouwens Alexander O'Neill. Snel weer over naar Willem van Densen, Want uh, de Paarsbasis 2017 zijn uh, bijna tot een einde gekomen, toch, Willem? Ja, dat klopt. Uh, bijna. We hebben nog een uh, kleine 10 minuten te gaan met de uh, trucks. Uh, die bezig zijn nu met een. En er is een heftige strijd op de baan. En die strijd uh, ja, die speelt zich af tussen uh, Heinz-Werner Lens. Uiteraard is het een Duitser. En ja, daar komt hij. Kees Zandbergen. En die twee hey. uh, die strijden eigenlijk uh, om de overwinning in deze uh, truckrace. Ik ken het al van uh, seizoen lang. Uh, Iedere keer zijn het deze twee die strijden om de overwinning. En ook dit seizoen is dat niet anders. Het is uh, Zandbergen nog steeds aan de leiding. Is dat met een S of en... met, een, met een Z? Ja, met een Z. Ja. <laughs> dat is het enige mankement. De, en natuurlijk eraan, maar goed. De arbeidtak is dat. Uh, het, het klinkt wel leuk, natuurlijk. Ja. hè? Ja. Zandvoort op uh, zondag met Zandbergen en Zandbergen die de laatste reis gaat binnen hier op uh, Zandvoort. Jonge, jonge, jonge. Ik ben helemaal ontroerd. Ja, kijk eens aan. Jouw dag ook goed. Ja, zeker weten. Hé, <laughs> ja. hey, dat waren de paarsracers. Uh, was het druk of... Uh, Ik het nee, een beetje nee. tegen. Nee, dat uh, viel reuze mee. Het was niet uh, overweldigend, uh, de opkomst. Maar goed, uh, daar was het programma ook niet uh, naar om um, uh, grote stromen uh, publiek te verwachten. Ja. En dan ook nog eens een keer het weer erbij. Uh, ja. Dan kan je je voorstellen dat mensen zeggen, hey, ik ga naar de keuken. Of niet dat het daar warmer is, maar <lacht> goed, <lacht> bijwijzen van. Ja, precies. Hey, ja. Over twee weken, uh, volgende week, hebben ze een speciaal evenement voor de Fast and Furious fans. Ja. Uh, en de week daarna zijn de historische Zand voor Trophy. Nu hebben wij natuurlijk begin september ook zo'n mooi evenement. Is dat een ja. spin-off of zo? Nou, het is niet echt een spin-off, maar het is wel uh, historisch. En uh, met name uh, GT's en uh, tourwagens. En het is wat meer uh, Nederlands, zullen we zeggen. Vooral uh, de Nederlandse uh, bezitters van die uh, automobielen, die doen daaraan mee. En die racen daarin. En wat we hebben in uh, eind augustus, uh, de historische Grand Prix. Ja, dat is internationaal natuurlijk. En op een heel hoog uh, niveau met Formule 1 en uh, dergelijke. En dat uh, kunnen we niet verwachten over twee weken hier. Nee. Het is trouwens 1, 2 en 3 september, ik heb even snel gekeken, de ja, nee, historic ja. Grand Prix. Ja, ja. In ieder geval dat je niet op een verkeerde dag gaat komen, Willem, want dat, dat wil ik niet hebben natuurlijk. Nou, naar Zandvoort kan je nooit op de verkeerde dag komen. Precies, dat is waar. Wat. Ja. <laughs> dus, dus wat dat dan gaat, nee, maar je hebt volkomen gelijk. Okay. Maar goed, eh, buiten dat zijn er nog veel meer evenementen natuurlijk. Er zitten op dit moment denk ik heel veel mensen thuis uh, voor de buis... Ja. die over vijf weken hier op Zandvoort aanwezig zijn... want dan hebben we uiteraard uh, Jumbo-familiedagen uh, met Max Verstappen. Ja. Ja, die... Daar sta jij natuurlijk weer vooraan. Nou, dat weet ik niet. Of ik sta. Maar ik ben hier in ieder geval aanwezig. Zeker. Nou, Willem, in ieder geval bedankt voor, voor vandaag. En uh, we spreken elkaar uh, sowieso dan over vijf weken. Nee, ik niet, maar uh, mijn collega's. Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, Oké. Okay. Super bedankt. En, uh, tot de ja. volgende keer. En doe mijn naamgenoten groet, hè. Kees van Ja, dat zal ik doen. En uh, ik ga ervoor dat hij de familie eer hoog houdt. Dat hoop ik ook, ja. Oké. Okay. Willem van Dens op de Queen Parks Antwoord en hier zijn Wendy en Lisa met Waterfall. Dit, Wendy en Lisa, Waterfall. Uit die jaren, echt die jaren tot de jaren 80 muziek dit. Oh. Zetten we weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag. Zandvoort op eerste paaszondag. Eerste paasdag, paaszondag. Zometeen meteen non-stop muziek tot aan 7 uur. Dan uh, ZFM-muziek met Rudy Jansen. En dan is Varenveugen er weer. Tussen 9 en 11. Met dat prachtige programma. Peaceful radio. Even lekker baan bijkomen van de eerste paasdag. Ja. Dit programma wordt herhaald elke dinsdag tussen 8 uur s morgens en 11 uur. Als je nu de luistert, denk je van hey. Komt er zo'n non-stop muziek? Nee hoor, dat is niet zo. Zometeen hebben wij Zandvoort uit Zandvoort. Wij spreken elkaar weer over een weekje of drie. En uh, volgende week zit hier Robert Harms en Albert Jan Vos. Tenminste, als ze er zijn, natuurlijk. Geen Grand Prix, dus die kans is natuurlijk groot. Hé, hey, fijne Paarsdagen. Vrolijk Paarsdagen, fijne Paarsdagen. En als laatste doen wij Kenny Loggins. This is it. Hele fijne zondag. Nog. There been times in my life. I've been wondering. Somehow I believe We'd always